Uur. Marjad Krol met het NOS Journaal. Op negen scholen die bekend staan als Gulen-scholen... zijn de afgelopen weken 588 leerlingen uitgeschreven. Trouw heeft onderzocht dat een vijfde van de leerlingen is vertrokken. Het gaat om zeven basisscholen en twee middelbare scholen. Onder meer in Amsterdam, Rotterdam en Arnhem. De PO-raad vindt 588 uitschrijvingen ongekend veel en maakt zich zorgen of alle leerlingen nog wel onderwijs krijgen. Een aantal particulieren en instanties moeten subsidie terugbetalen... die ze hadden gekregen om campagne te voeren rond het Oekraïne-referendum. Hun kosten waren veel lager dan begroot... of ze kunnen hun uitgaven niet verantwoorden. Tien van de 98 particulieren moeten een deel of de hele subsidie teruggeven... en 19 van de 42 organisaties. Minister Dijsselbloem vindt dat het bedrijfsleven de topinkomens moet matigen. In een opiniestuk in de Volkskrant schrijft hij dat de verhoudingen zoek zijn. De topmannen van Aholt, Heineken en Unilever verdienen meer dan honderd keer zoveel als hun gemiddelde werknemer. De minister vindt dat niet te verantwoorden. De Paralympische Spelen in Rio de Janeiro zijn officieel geopend door de Braziliaanse president Temer... Tijdens de openingsceremonie was er zang en dans... en liepen de deelnemers uit 160 landen het Maracanã stadion binnen. Ook de Nederlandse sporters met atleten Marlou van Rijn als vlaggendraagster. De spelen voor gehandicapte sporters duren tot 18 september. Het Amerikaanse Liberty Media wordt de nieuwe eigenaar van de Formule 1. Voor 8 miljard dollar neemt het mediabedrijf de aandelen over... van de Britse grootaandeelhouder CVC Capital... Liberty krijgt nu ruim 18% van de aandelen en wordt later volledig eigenaar, is afgesproken. De Brit Bernie Ecclestone blijft directeur van de Formule 1. Het weer het is droog en helder. De komende dag zonnig en de warmste dag van de week 25 tot 29 graden. Dit was het NOX. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Drie al 25 jaar live in Zandvoort en jij bent erbij. So me Yet also oh, so comfortable as we explore your That I dance to a different song. It's no shame that I got to know. Go. www.zfmzandvoort.nl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 ik ben el frío que casi un río tal vez te da dinero y tiene poderío pero no te llena tu corazón sigue vacío pero conmigo... Con un beso yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar Everybody gets high sometimes you know What else can we do when we're feeling low you and although time may take us into different places i will still be patiently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 ZANG EN an empty chair.